Ja, oh, dan kun je naar het scherm kijken. Dat is heel leuk. Is dat? wat? Ja, wat jullie gaat mij zo u... horen? Oh. Hallo, gaat u gaan. Nou, dank u wel. Um, goedenavond allemaal. Ik uh, ben Romy. En uh, ik zit hier niet alleen voor mezelf vanavond. Ik zit hier eigenlijk namens alle jonge starters uit Zandvoort. En um, ik ben een uh, Facebookgroep gestart namens de jongens, jongeren. En um, met de naam. Zandvoortse starters willen graag een woonkans in Zandvoort. Omdat wij hier opgegroeid zijn. Vele van ons hebben hier op school gezeten. Onze familie woont hier. Al onze vrienden die zijn hier met elkaar. Wij oefenen onze hobby hier uit. Onze bijbaantjes zijn hier. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ons leven is hier. En wij zouden dit leven heel graag willen doorzetten in dit prachtige dorp. Alleen op dit moment wordt ons dat uh, niet heel makkelijk gemaakt. Er zijn uh, weinig woningen voor starters in onze prijsklassen. En onze vraag is daarom aan jullie om alsjeblieft rekening te houden met ons. En in dit beleid ook rekening te houden met eventueel nieuwe woningen in de nieuwbouw voor starters. In onze prijsklassen waarin wij uh, met ons salaris, ons startende salaris... Ook een woning kunnen betalen. Uh, wij hebben een beetje het gevoel soms over het hoofd te worden gezien. Uh, de ouderen die worden al vaak genoemd. Daar wordt gelukkig aan gedacht, want dat is ook een hele belangrijke groep. Uh, sociale huur wordt ook heel veel aangedacht. Maar wij hebben nog wel eens het idee dat de goedkope koop en de middeldure koop wel eens een beetje wordt vergeten. Dus uh, nogmaals, heel graag denken aan onze aan jullie eigen jeugd, de Zandvoortse jeugd, uh, om de vergrijzing tegen te gaan, om ons in het dorp te houden, om de kennis in het dorp te houden, en uh, om ons ook de toekomst hier te gunnen, alsjeblieft. Dus bij deze. Ja, dank u wel voor het, uh, die klemmende oproep, uh, Nou, die komt volgens mij zeker binnen. Uh, zijn er uh, raadsleden die een vraag, hierover, of een vraag hierover hebben, of een opmerking willen maken? Dat kan ook de heer Van Tichelen, ze gaat uw gang. Nee. Allereerst, dank voor uw heldere betoog. Uh, u heeft het over onze prijsklasse. Uh, kunt u daar iets preciezer in zijn? Uh, Jazeker. Uh, als het goed is hebben jullie allemaal een rapport ontvangen. En, uh, en daar is dat eigenlijk heel duidelijk. We hebben een uh, enquête uh, gemaakt. Die is ingevuld door 122 jongeren. En die hebben eigenlijk allemaal heel duidelijk aangegeven wat zij kwijt kunnen. Um, voor zover ik weet was het grootste getal tot 250.000. Uh, ook een kleinere groep die tot 350.000 gaat. Maar dat kunt u allemaal vinden in het rapport. Ja, mag ik daar de vraag over? Is het rapport het boekwerk wat gemaakt is en wat vandaag, als het goed is, verstuurd is door de griffie? Oké, okay, dus ja. u heeft uh, uh, commissieleden vandaag dat stuk gekregen. Dus ja. vandaag. Nou, leeswerk uh, voor de uh, commissieleden in elk geval. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Dat niet? Dan. dan de wethouder wil wat zeggen. Dat, uh, nou, daar denk ik dat we maar ruimte voor gaan geven. Daar gaan nee, nee ik bedoel, ik, ik heb uh, kort ook met Romeo al gesproken en ik heb het rapport ook gelezen. En ik, de vraag is wel, wat gaan we ermee doen aan u? Dus misschien komt het aan de orde bij het volgende agendapunt, maar ik vind het een mooi initiatief. En ik denk dat we er ook echt wat aan hebben, want we hebben nu ook echt een meting vanuit de jongeren gekregen. Dus bedankt daarvoor. Veel succes verder. En bedankt, jullie erg, en bedankt voor je komst hier. Nou, jullie heel erg bedankt de voor frisse. de, Dank de tijd en het luisteren. Goed zo. Knopje eventjes drukken, maar doen we anders dan wel even. Geen dagelijkse kosten. Goed, uh, dan gaan we aan de commissieleden het woord geven over dit uh, onderwerp. Uh, en ik uh, wil dan de rechterkant beginnen. En dan ga ik nu in dit geval zo langs. De VVD, wie is aan het woord? Nee. Vanuit ons. Ik moet even wijzen welke kant. Volgens zal ik in de gaten houden. Het wordt mevrouw Keurensen begrijp ik. Gaat u gaan. Dank u voorzitter. Um, eigenlijk uh, als je gaat kijken naar de oproep die net gedaan wordt door de, door de jongeren. Uh, is eigenlijk gewoon de vraag van. Um, denk aan ons en zorg niet alleen voor betaalbare huur. Maar zeker ook voor betaalbare koop. Um, en dat is iets waar we uh, het hier wel vaker over gehad hebben in, in deze raad. Uh, er is een amendement over aangenomen ook hoe zeg maar, de verdeling zou moeten zijn bij nieuwe projecten. En daarbij hebben we in ieder geval ook heel sterk ingezet op uh, betaal of sociale huur. Uh, wij als VVD hebben toen ook aangegeven van um, zou dat niet ook kunnen de combinatie sociale huur sociale koop. En dat is volgens mij ook in, het, in lijn met datgene wat nu betoog wordt door de jongeren. Dus dat is eigenlijk ook een verzoek ook richting eigenlijk, uh, ons als raad of we bereid zijn om de verdeling zoals die er nu ligt, eh, indachtig ook de wensen van de jongeren... en de mogelijkheden ook voor jongeren om op een gegeven moment zich hier een te kunnen vestigen... of je niet naar de verdeling zou moeten toegaan dat sociale huur breder wordt gezien... Eh, en dan ook met betaalbare koop, dus dat de, de, de, de, de marge op dat onderdeel dat dat breder wordt. En dan in, als je even gaat kijken ook naar de, de sociale huur en de verdeling ook van, de, van, de, van de huurwoningen... Dan hebben we natuurlijk ook te maken met woonservice. En we weten dat we een aantal jaren geleden zeg maar, het zoekgebied, zeg maar, of de aangesloten corporaties, eh, betreft niet alleen zuid Kennemerland, daar is ook de IJmond bij aangesloten. Dus dat betekent ook dat mensen van buiten onze regio zich kunnen inschrijven op een woning in Zandvoort. Dat heeft ook consequenties voor de inschrijving. Uh, als je kijkt naar, eigenlijk sinds de verdeling... en het hele systeem is effectief geworden... dat je ook via één systeem kan inschrijven voor een woning in Zandvoort... is uh, de, de, de gemiddelde inschrijftijd in jaren is opgelopen... van 5,1 jaar in 2014 tot 6,8 jaar in Zandvoort... voordat je aan een woning toekomt. Maar dat niet alleen, wat we ook zien is namelijk... dat de woningen in Zandvoort... Um, toevallen ook aan mensen buiten Zandvoort. Um, in, uh, als je ziet van het aantal woningen wat we uit Zandvoort, uh, in Zandvoort hebben... en als je gaat kijken waar ze vandaan komen... dan komt een groot deel namelijk van buiten Zandvoort. Dat wordt nog eens um, versterkt doordat er namelijk urgenties zijn... binnen de regening, regio voor stadsvernieuwingsprojecten. En in de tijd hebben wij bij het uh, samengaan ook... Uh, ...van de uitbreiding ook met de regio, met Eimond... ...daarvoor uh, toen al gewaarschuwd... ...zeker gelet op de stadsvernieuwingsprojecten ...in onder andere Emuiden. Uh, die mensen krijgen gewoon voorrang. En dat betekent wederom een druk op de woningmarkt in Zandvoort. De vragen die we daarbij hebben, is, zijn dan tweeledig. En die vraag is breder... ...en eigenlijk in, in aansluiting met wat de wethouder aangeeft... ...is de Raad bereid om uh, nogmaals te kijken naar de uh, verdeling... ...van de nieuw te bouwen woningen... En B, de tweede vraag is eigenlijk, um, is het mogelijk om uh, de positie voor de zandvoorters en dan in bredere zin te versterken door um, uit te treden uit de woonservice en in ieder geval het zoekgebied daarmee kleiner te maken. Dank u wel. Uw twee vragen zijn helder, maar er is iemand die wil daarop reageren. Dat is de heer Kramer. U wil reageren op het bedoog van de mevrouw Opkunst. Ja, ik wil vragen aan mevrouw Keurens of zij bedoelt dat wij het uitvoeringsprogramma Wonen 2019 ter discussie moeten stellen. Dus. Als u mevrouw Keurens? Als u bedoelt, zeg maar het amendement en daarbij de verdeling om dat ter discussie te stellen, ja, dat zou ik graag ter discussie willen stellen. Duidelijk antwoord. Dan ga ik de rechterkant langs. U wilde reageren op mevrouw Keurensen. Nee, dan ga ik de rechterkant langs bij mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, een, een gloedvol betoog van de, van de jongeren net en ook van mevrouw Keurzen van de VVD. En uh, gelukkig is in de hele raad woningbouwontwikkeling het speerpunt. En dat is ook belangrijk, want zoals de insprekers net ook stelden, de nood is hoog. En de afgelopen anderhalf jaar zijn er veel positieve besluiten geweest, waaronder het amendement Sociale Woningbouw. En ook de door ons gevraagde uitwerking van het woonprogramma Deze Nota is een stap in de goede richting. En Partij van de Arbeid is er ook blij mee. Want het doel is wel zo snel mogelijk de schop in de grond. Met duidelijke kaders, zodat plannen niet telkens overgedaan worden en projecten vertraging oplopen. En wat de Partij van de Arbeid betreft is die duidelijkheid in, de, in deze nota grotendeels uh, gelukt. We hebben een paar opmerkingen en enkele vragen voor de portefeuillehoudende in de eerste termijn. Allereerst, het werd net ook al genoemd, dat is een, ons een doorn in het oog dat onze inwoners en vooral de starters de klos zijn van beleggers die woningen opkopen en voor astronomische bedragen verhuren. Het invoeren van een concurrentiebeding en woonplicht in de, met deze nota is een belangrijke stap in de goede richting en daar zijn we heel erg blij mee. En overigens moet het me ook van het hart als ik in dit stuk de huurklasse betaalbaar lees met de grens 1025, kale huur. Ik vind dat een norm die van de zotte is. Ik weet het, het is rijksbeleid, maar het is niet betaalbaar met een gewoon salaris. En door dit soort rijksregels vallen mensen buiten de boot en komen ze in de problemen. En dan de doorstroming. Als het gaat om goedkope koop bouwen, dat zou prachtig zijn eh, voor Zandvoort. Maar blijven die woningen dan... In Zandvoort. Wat ik net al zei, de, de beleggers en dergelijke. Oftewel, hebben we voldoende instrumenten die vallen of staan met een goede toewijzing naar de bouw. Dus aan de portefeuille houden de vraag, wat kunnen we hier nog meer aan doen en heeft u nog alternatieven onderzocht? En dan is er afgesproken in het coalitieakkoord om de twee projecten Badhuisplein en l Entree als één geheel te zien... En in entree de totale 30% sociale huur te doen. En dat lees ik helaas niet terug in de plankapaciteit bijlagen. Die is nog van maart, van voor de coalitie. Uh, kunt u deze actualiseren en ons deze bezorgen voor de raadsvergadering? En dan even, tijdens het lezen van het stuk viel me op... Waar zijn toch eigenlijk de tiny houses gebleven? Daar hebben we het met elkaar in het uitvoeringsprogramma ook over gehad. Maar die zijn nu verdwenen. Kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen? En tot slot de looptijd van dit stuk. Wanneer wordt het geëvalueerd? Er staat in de inleiding dat als de aandelen van het uitvoeringsprogramma behaald zijn... ...de gemeente kan besluiten voor andere segmentering. Wat wordt daarmee bedoeld? Het lijkt mij voor de hand liggen om als... Die 620 of 30 woningen gebouwd zijn. Dat we dan met elkaar opnieuw kijken hoe zit het met de woningnood. En welke doelgroepen we moeten helpen. Want de effecten van corona kunnen groot zijn. En dan moeten we opnieuw instrumenten kiezen. We hebben nu al 40% van de bevolking die qua inkomen afhankelijk is voor sociale huur. Dus dat moeten we met elkaar goed in de gaten houden. Graag uw toelichting hierop. En dat was het voor de Partij van de Arbeid voor de eerste termijn. Een flink aantal vragen. D66, de, dat is de heer Hermsen vanavond. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, dit, is, dit zijn zeker hele interessante opmerkingen. En ik ben ook in ieder geval dankbaar voor de inbreng van de uh, mevrouw Keuning hierin. Dat we, dat we in ieder geval. De vraag is eigenlijk aan de wethouder, wat gaan we hier dan mee doen? Gaan we daarmee aan de slag? Uh, ik hoor de vraag van de VVD uh, door mevrouw Gurrensen ook zeggen van, nou ja, moeten we dan ook betaalbaar kopen die verhouding gaan, uh, gaan veranderen? En dan hoor ik graag wat het voorstel daarvoor is. Omdat de speelruimte, zeg maar, uh, weinig is. Uh, ons voorstel zou zijn dan uh, de dure kopen uh, te verminderen. Want daar is denk ik toch al zat van. Um, als je kijkt naar uh, het beding wat opgenomen is, um, uh, we hebben natuurlijk ook de samenwerking met Eymond, uh, zoals ook al door de VVD geschetst is, uh, door Woonservice. En als je daar sec naar die informatie zou kijken, dan is er uh, op sociale woningbouw uh, nagenoeg geen vraag. En dat is gek en dat is ook correct, want als je dan naar Zandvoort kijkt is die vraag wel heel hoog. Um, waar, met de kanttekening daarbij dat er al 31% sociale woningbouw uh, op dit moment in Zandvoort is. Dus uh, de vraag is er. De vraag is alleen, wat gaan we er dan met z'n allen aan doen? Uh, voorheen was er ook nog een, uh, zoiets als economische binding. Uh, ja, ik, ik, ik wil... Um, ik ben heel blij dat de een vrije markt is, um, anders had ik nooit in Zandvoort kunnen wonen... want ik heb helemaal geen economische binding met de gemeente Zandvoort. Uh, maar ik woon er wel. Uh, op het moment, er zijn ook zat voorbeelden van, uh, van een aantal gemeenten. Nou, zat voorbeelden zijn er eigenlijk twee. Uh, Schagen en de gemeente Tessel. Waar alles afgeschermd is voor de buitenwereld als het in ieder geval gaat om koop. Um, ja, dat is ook het overwegen waard. Maar die consequentie moeten we dan ook overzien... Um, en, en als we dus gaan, gaan fine-tunen en we gaan aan de slag met het uh, aanpassen van regels, wat zijn de financiële consequenties dan voor de huizenmarkt? Wat betekent dat voor ons uh, als burger? Wat betekent dat voor onze woning? Wat betekent dat voor de woningmarkt in Zandvoort? En um, um, wat, be ja, wat betekent dat ook voor de aantrekkelijkheid uh, uh, voor ons uh, als badplaats? Um, ja, meneer Herms, u heeft een interruptie van mevrouw Kulsen. Ja. Meneer u geeft aan, zeg maar in Schagen en Tessel, dat de, de koopwoningen alleen maar toegankelijk zijn of te koop zijn voor inwoners. Is dat voor nieuwbouw of is dat ook voor, zijn dat ook, is dat ook voor bestaande uh, huizen? Meneer Hermsen. Dat zou ik dan na moeten gaan, dat weet ik niet exact. Um, en dat zullen ze ongetwijfeld met nieuwbouw ongetwijfeld al geregeld hebben... maar ik dacht dat het ook voor bestaande huizen was. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Het is me in ieder geval wel ten orde gekomen dat ze daar een, een regeling voor hebben. Dus ze zouden daar gewoon even naar moeten kijken. En dat heeft natuurlijk wel consequenties. En dat heeft ook consequenties zeg maar, voor, uh, op het moment dat wij zeggen van we willen 630 woningen bouwen. En daar is natuurlijk al een groot gedeelte wordt al voor gebouwd. Uh, maar hoe onttrekkelijk zijn we dan voor investeerders op het moment dat wij inderdaad gaan fine-tunen aan dat soort gegevens. Dat zijn gewoon afwegingen die wij als raad uh, moeten, moeten maken. En ik denk ook wel dat de wethouder de informatie heeft om daar in ieder geval een inzage of een inkijk in te geven. Dus al ligt dat een technische sessie hierin om dan toch met z'n allen even over te gaan sparren, een goede zou zijn. Dat was uw bijdrage, meneer Hermsen. Dan uh, cda hier, Steffen gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het stuk uh, spelregels voor de woningbouwontwikkeling. Het CDA ontarmt die spelregels in grote lijnen. Het antispeculatiebeding en een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwprojecten zijn belangrijke maatregelen... om ervoor te zorgen dat de nieuwe woningen ook terechtkomen bij die doelgroepen waarvoor ze ook worden gerealiseerd. Dit is in het recente verleden helaas hier en daar misgegaan. Uh, Nieuwbouwwoningen bestemd voor starters, het werd al even aangehaald door een paar partijen, collega's... Uh, nieuwbouwwoningen bestemd voor starters werden casco opgekocht door beleggers afgewerkt en ingericht en weer doorverkocht met de flinke overwaarde en de starters voor wie die woningen eigenlijk waren bedoeld die greepen mis en dit moet stoppen en daarvoor zijn de spelregels als het gaat om het aan leggen van speculatie op de samfoorts woningmarkt een belangrijke stap en dat omarmt het cda dus ook maar op enkele onderdelen van de spelregels maakt het cda zich toch wel zorgen en dat wil ik toch ook even benoemen um, en waar we ons zorgen maken is dat er misschien, als je de regels uh, goed naleest, misschien niet een, nauw, een te nauw speelveld wordt gecreëerd. Want we moeten voor ogen houden dat behalve die 30% sociale woningbouw, die vraag is groot. Maar er is ook een grote vraag naar betaalbare en middeldure woningen. En ik hoorde dat andere partijen ook al noemen. En we hebben uh, ook ons inspreken vandaag uh, naar deze categorie woningen hebben horen vragen. We moeten dus ook voor ogen houden dat die betaalbare en middeldure woningen... niet door de woningcorporaties zullen worden gerealiseerd... maar door particuliere vastgoedontwikkelaars. En het CDA zit in enkele spelregels het gevaar dat te hoge eisen worden gesteld... en de investeerders mogelijk zullen afhaken. En ik heb twee voorbeelden die ik graag even wil aanhalen... Uh, de eerste is uh, dat gaat over de, de, de, de verdeling. Uh, de eis van uh, de verdeling van 30, 40, 30, die is inmiddels al langer bekend. In lopende projecten zoals de Watertoren, Strijder, Curidrio, Corodex uh, hebben ontwikkelaars al gerekend met de verplichting tot realisatie van 30% sociaal, uh, 40% middelduur en, uh, en betaalbaar en 30% overig. Dus tot zover is er niets nieuws. Uh, maar ...er is bij de 30% sociaal wel rekening gehouden met huurprijzen uh, op de sociale huurprijsgrens. En die ligt anno 2020 op 737 euro. Uh, en dan lees ik in, uh, in, de, in de concrete spelregel 6 dat van die, 7, dat van die 30% sociaal die moet worden gerealiseerd... ...70% van die woningen niet tegen die prijs mag worden verhuurd... Maar tegen maximaal 619 dan wel 663, afhankelijk of het om één of meer persoonlijke huishoudens gaat. En het is dus een verschil van tussen de 74 en 118 euro per maand bij de beginwaarde. Um, dan waarmee de ontwikkelaars de nu toe rekening hebben gehouden. Ik zeg dat niet zomaar, ik, ik heb de, daar ook, ook al enkele ontwikkelaars uh, juist hierover horen struikelen. En als je kijkt naar de relatief kleinschalige pro, projecten uh, waar wij het zo over hebben... 150 woningen project Strijder. 60 tot 80 woningen Wadertorpplein. 300 woningen dan Curie en Corodex. Ja, Daar luistert bij dat soort relatief kleinschalige projecten dat soort prijswijzigingen heel nauw. De vraag aan, het, aan de wethouder is dan ook: volgens de toelichting op pagina 7. U heeft net gezegd, op die pagina is ook een, ook een speelfout eruit gehaald. Misschien zit het daarop, maar ik dacht het niet. Volgens de toelichting op pagina 7. ...komen die zogenaamde, zogenaamde aftoppingsgrenzen uh, voort uit vereisten voor het passen van het Rijk... ...vastgesteld voor woningcoöperaties. En is het met een afneming van het risico dat investeerders, investeerders zullen afhaken... ...bij de huurprijzen nog lager dan de huurliberalisatiegrens... ...niet verstandig om die aftoppingsgrens alleen ten opzichte van de woningcoöperatie te hanteren... ...en niet ook voor pa particuliere sociale verhuurders... Het tweede probleem, wat ik uh, meen te zien, ook spelregel, uh, dat is spelregel 7. En dan gaat het over die verdeling van die 40% in 20% betaalbaar en 20% middelduur. Um, in het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat als het gaat om 40% sociaal, uh, betaalbare en middeldure woningen... ...maatwerk bij nieuwe projecten mogelijk moet zijn. Maar dat zie ik nu niet terugkomen in de spelregels... Uh, en dit maatwerk, maar achter het CDA juist essentieel, wederom gelet op die kleinschaligheid of relatieve kleinschaligheid van die bodembouwprojecten waar het in Sanford om gaat. Dus de vraag hierover aan de wethouder is of hij het met het CDA eens is dat de mogelijkheid om maatwerk te leveren uh, nu nog onvoldoende in die spelregels tot uitdrukking komt. En meer in het algemeen, als laatste vraag zou het CDA graag willen horen van de wethouder. Of er een lopende projecten met ontwikkelaars over de spelregels is gesproken. En in verband hiermee verneemt het CDA ook graag wat de uh, gevolgen dan zijn voor lopende projecten. Uh, als het gaat om de mogelijkheid uh, en voor de bereidheid van ontwikkelaars tot ontwikkeling. En daar wil ik het graag in eerste termijn belaten. Maar u bent nog niet helemaal klaar, want de heer Kramer heeft een vraag of een opmerking. Vraag neem ik aan. Ja, eh, allereerst ik vind eh, ontwikkelingen van eh, 100 en 300 woningen geen kleinschalige projecten. En u doet hier nu eh, inderdaad de eh, spelregels zijn aangescherpt, dat ben ik met u eens. En eh, dat zal ook, eh, zeg maar, consequenties hebben voor onze grondposities. Maar u doet hier nou toch wel een heel erg groot beroep om de winstpotentie van de ontwikkelaars te verhogen. Of hoog te houden. Dat vind ik toch wel heel erg jammer. En wat minder uh, datgene in het oog houden voor uh, onze uh, inwoners van Zandvoort. De heer Stefan, gaat u gaan. Ja, dank. Je. Daar wil ik graag op reageren. Kijk, wat ik heb aangehaald is... Uh, ik, zal het, ik zal het nog eens kort herhalen. De ontwikkelaars hebben tot nu toe rekening gehouden met, en wij overigens ook als raad. Ik bedoel, wij, wij worden hier ook, ook, ook uh, voor, nu voor het eerst mee geconfronteerd. Dat er uh, eigenlijk ook wordt, wordt gekeken naar uh, de aftopping zoals dat heet. Hè? Dus dat eigenlijk een huurprijs wordt vastgesteld uh, uh, op een tarief waarop, uh, uh, waarop er nog uh, uh, huur, huurtoeslag kan worden toegekend. Daar is op zich uh, niets mis mee. Alleen... Uh, ik vind, ik, ik heb ook tegen te ons gezegd dat het gaat om relatief kleinschalige uh, projecten. En dan vind ik toch uh, de, bouw, de bouw van 50 woningen, en, en daar hebben we enkele projecten van, uh, Watertoren zit, zit ook tussen de, tussen de uh, 49 en, en, en, en de ja, voor, voor, voor, voor, voor zijn laatste ja, tussen de 49 en 60 woningen bijvoorbeeld. Dat maakt dat soort verschillen van, van 118 euro per woning, uh, maakt toch een verschil. Ik, ik zeg niet dat we daar neer naar moeten kijken. Ik, geef, ik, geef, ik vraag alleen aan, aan de wethouder, um, is, is dit inderdaad, heeft het, signaal, heeft het uh, CDA, uh, wij krijgen signalen dat, dat dit um, problemen oplevert bij, re, bij realisatie en bereidheid van investeerders om, om, om verder te gaan. En ik vraag alleen aan de wethouder of hij die signalen ook opvangt. We gaan naar de volgende partij. Dat is GroenLinks, de heer Wali. Welkom. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst, uh, laat maar even, ik hoor in een discussie ontstaan dat, dat Zandvoorters evenveel uh, kans maken op een woning als mensen bijvoorbeeld uit de IJmond of uit de rest van de regio Kennemerland. Ik zie op pagina 7 van het stuk duidelijk staan dat Zandvoortse inwoners voor een uh, sociale huurwoning eerder in aanmerking komen dan mensen uit de IJmond en Zuid-Kennemerland. Dat staat gewoon in het stuk beschreven. Dus ik denk dat dat misschien een misvatting is die hier in, uh, in de raad leeft. Of in de commissie beter gezegd. Maar ik kan dat gewoon terugvinden in het stuk dat het natuurlijk anders zit dan uh, de perceptie misschien doet denken. Nou, dan terug naar het stuk. We zijn heel erg blij dat er spelregels worden afgesproken. Het is goed dat we dat doen. Uh, maar we hebben doordat die spelregels worden afgesproken wel een aantal vragen. Um, en laat ik die maar opnoemen. Het zijn er namelijk wel echt een aantal. In het stuk valt te lezen op pagina 4 onder het punt afbaking van projecten. ...dat compensatie Bad het werd net al aangegeven, in het entreegebied zal geschieden. Echter lezen wij dat uh, dit ook kan plaatsvinden op de locatie Oude Brandweer, herontwikkeling Raadhuis en de Mariaschool. Maar wat is dan de status van die projecten? En om nog even verder te gaan, in uw coalitieakkoord is afgesproken dat de compensatie van Bad Huisplein op n wordt zou worden uh, gedaan. Um, en opeens lezen wij dat het dus nu op drie andere projecten gaat gebeuren... Hoezo deze onder misschien wel? En waar vandaan komt dat? En waarom concretiseert, en dat is op wat de inspreker ook al zei... het college 200 oudere woningen wel en de jongere woningen niet. Over jongeren schrijft u op pagina 6 voor jongeren en jonge gezinnen... bouwen we zowel appartementen als betaalbare en middeldure eensgezinswoningen. U schrijft dat u 200 oudere woningen wil bouwen. Dat is veel concreter. Dan 4... U schrijft dat de minimale afmeting van een sociale huurwoning... ...50 vierkante meter gebruiksoppervlakte dient te hebben. Onze inzicht is voor jongeren, deze 50 vierkante meter, best wel een groot iets. Zandvoort heeft daarbij, zo blijkt net ook, een hele grote vraag... ...van uh, de jongeren naar woningruimte. Het college kan bijvoorbeeld via deze spelregels het interessant maken... ...om modulair te gaan bouwen en om zo specifiek in te spelen op de behoeftes van de tijd... ...waarin wij de woningen gaan verhuren. Dit maakt het veel flexibeler in plaats van vast. En dan verder schrijft u dat u uh, de woningen niet uh, de eerste 25 jaar geliberaliseerd wil worden of hebben. Uh, waar komt deze 25 jaar vandaan? Wat is daar de precieze onderbouwing van? Kan het niet 30 jaar zijn of misschien wel 15 jaar? Hoe zit dat precies? Vraag 6 van ons dan. Hoe worden de belangen geborgen van de huurders? ...wanneer zij niet huren bij een corporatie, maar bij een private onderneming. Zijn zij dan direct bijvoorbeeld ook aangesloten bij het huurdersplatform Zandvoort? Wat zijn hier de spelregels omtrent? En met de KEI proberen we elk jaar prestatieafspraken te maken bijvoorbeeld... ...maar gaan we dat nu ook doen met diverse particuliere partijen? En hoe ziet het college dat voor zich? We moeten de huurder natuurlijk wel beschermen. Vraag 7 dan. Waarom zijn de plannen voor de herontwikkeling Raadhuis en School in tijd verschoven? Wij hebben hier al stukken van ontvangen... En in de bijgestande bijlagen zien we dit opeens in eigenlijk de volgende raadsperiode pas tot realisatie komen. Wat is hier de reden van? En tot slot om aansluiten bij de woorden van mevrouw Koper. We hebben natuurlijk een tijd geleden uh, gesproken over het korreldexterrein en de mogelijkheid van containerwoningen uh, slash tiny houses. Uh, wij hebben daar helaas niks meer van vernomen en wij zijn heel erg benieuwd samen met de Partij van de Arbeid hoe dat uh, ervoor staat. En u kunt ook voorstellen, als wij vaker tiny houses willen bouwen... dat tiny houses niet 50 vierkante meter grondoppervlakte hebben, maar minder. Want anders is het natuurlijk geen tiny house meer, maar een gewoon huis. Dank u wel, voorzitter. Dan gaan we naar de PVV. De heer Deen vanavond gaat u gang, de heer Deen. Dank u wel, voorzitter. Uh, zoals bekend denken wij dat je sociale huursector het beste helpt... Uh, door doorstroming uh, te realiseren... Er is echter door deze raad besloten tot de 30-40-30-verdeling bij nieuwe projecten. Daar zijn wij zoals bekend geen voorstander van. Maar als je dat soort zaken dan toch als gemeente hanteert, zijn spelregels uiteraard wel van belang. Die zijn nu opgesteld, dus dat lijkt een logisch gevolg van de ingeslagen weg. Opmerkelijk vinden wij, voorzitter, voor betaalbare huurwoningen wordt in de spelregels een huur vastgelegd tot 1025 euro... Voor woningen niet groter dan 50 tot 60 vierkante meter. We hebben er al uh, diverse partijen iets over uh, horen zeggen. Dat is natuurlijk waanzin, voorzitter. Dat is dan blijkbaar betaalbare huur. Een huur van 1025 per maand. Daar komt nog wat licht bij. Dan zit je op 1200 euro. Het is maar wat je betaalbaar noemt. En dat is natuurlijk zeer subjectief. Maar wij vinden het in ieder geval een zeer hoog bedrag. En dat vereist veelal een gezinssamenstelling van twee verdieners. In ieder geval heeft uh, Romy Koning en haar vrienden en vriendinnen hier volgens mij helemaal niets aan. Daarnaast gaat betaalbare koop richting de 264.000 euro. Daar komen ook nog wat kosten bovenop, nog wat indexering. Hiervoor is onder andere salarisverreis van rond de 60.000 euro per jaar, voorzitter. En uh, ja, uiteraard zullen veel projectontwikkelaars die grens van die 264.000 uh, gaan opzoeken. Uh, om het zo interessant mogelijk te maken voor hen. Wij noemen dat geen betaalbare koop. We noemen dat onbereikbare koop voor velen. Dus het voorstel van mevrouw Keuransson in zaken sociale koop te stimuleren steunen wij dan ook van harte. En dat mag van ons direct van de sociale huur worden afgehaald, van dat percentage in elk geval. Nog een vraag aan de wethouder. Zijn er aangaande de spelregels sociale huurwoningen... Afspraken met de woningcoöperatie gemaakt aangaande de toewijzing van woningen aan statushouders en of asielzoekers. In welke vorm dan ook. Of zijn er wellicht afspraken uh, gemaakt die niet gerelateerd zijn aan sociale huurwoningen, maar aan andere woningen. Dat horen wij graag. En voorzitter, dat er uh, zoveel mogelijk gebouwd moet worden is natuurlijk duidelijk. Dat er zoveel mogelijk gebouwd moet worden voor Zandvoort, dus vinden wij nog belangrijker. Ehm... Um... Echter de 30% verplichte sociale huur zou onze inziens wel eens vertragend kunnen werken. Bijvoorbeeld gezien de mogelijk dalende interesse van ontwikkelaars in deze. Tegelijkertijd zien we ook al dat bij een van de eerste projecten, het Watertorenplein, deze verdeling alweer met voeten getreden wordt. Gezien het feit dat daar de sociale huurcomponent uh, rond de 38% gaat bedragen. En dat is volgens ons fors hoger dan de genoemde 30%. Uh, dus wat, ja, wat zijn afspraken en spelregels uh, dan waard? Um, we gaan niet voor dit besluit en deze spelregels liggen, maar uh, op een aantal punten zitten we duidelijk niet op één lijn. Dank u wel. Ik heb, dacht ik gezien dat er een interruptie was door de heer Al-Kabali tussendoor. Gaat uw gang dan. Ja, dat klopt. Um, ik hoorde de heer Deenma, ook al mevrouw Geurensen uh, spreken over het feit dat we wellicht naar sociale koop moeten toegaan. Ik wil u ook zeker voor deze doelgroep erop wijzen, en dat doet niet af aan de woorden van de inspreker, dat heel veel van deze jongeren ook aan flexcontracten vastzitten. En dat een hypotheek in deze tijd ontvangen als jongeren nogal een opgave is. En dat we daar ook zeker rekening mee moeten houden door niet ons alleen maar te focussen op, um, op, op sociale koop, maar ook wel degelijk voor jongeren naar sociale huur te kijken. Ik denk dat die beide, een combinatie van die beide, heel erg belangrijk is. En niet het ene uitsluiten voor het andere. En ik krijg wel een beetje het gevoel dat uh, ook de heer Deen. Uh, ...die andere kant een beetje probeert uh, uit te sluiten met die woorden helaas. Mevrouw Cures, u wilde reageren op de heer Elkebali. Ja, voorzitter, dank u. Want de heer uh, Elkebali geeft aan uh, alsof er gezegd is dat de sociale huur ingeruild moet worden uh, voor sociale koop. Uh, Wij hebben uh, aangegeven dat uh, er mogelijk naar de verdeling zou moeten kijken. Omdat het gaat ook over de 30-40-30 die ondertussen is gepresenteerd in 30-20-20-30. En um, hij geeft aan met betrekking tot hypotheken. Um, er bestaat ook zoiets als een starterslening. Die hebben we in Zandvoort ook. Dat biedt ook mogelijkheden. Dus uh, zeg maar het stelselmatig aannemen dat een hypotheek voor jongeren uh, lastig bereikbaarheid uh, is. lijkt mij uh, iets uh, te kort door de bocht. Dank u wel. En dat vindt de heer Kabali waarschijnlijk niet. Gaat u gang. Ja, het is niet stelselmatig aannemen. Het is gewoon wat de markt tot nu toe bewijst. Um, ik ken legio voorbeelden uit mijn eigen omgeving van jongeren die maar al te graag willen kopen. Omdat kopen gewoon heel erg interessant is, zeker als je jong bent. Maar daar gewoon niet toe, toe, aan toe komen, omdat de banken gewoon niet willen financieren. Dus het is wel degelijk een probleem. Het is geen aanname. En we moeten daar gewoon, dat is mijn, mijn idee. We moeten gewoon goed onderzoeken naar wat de vraag is en wat de mogelijkheden zijn. En startersleidingen zijn natuurlijk heel goed en mooi. Maar we moeten ook zeker die andere groep niet uit het oog verliezen die geen hypotheek kan krijgen. En dat is het punt dat ik wil maken. Het is, het is een verhaal van beide en niet van een, een enkel deel. We gaan naar de heer Kramer, OPZ. Dank u voorzitter. Uh, allereerst complimenten aan de opstellers van deze notitie. Wij als OPZ lezen veel terug uit onze eerdere ingediende amendement zoals ingediend bij de behandeling voor de realisatie van het planontwikkeling autostrijden. Uh, wat ons opvalt is dat diverse uitgangspunten in deze notitie uh, zijn aangescherpt ten opzichte van onze wensen in het amendement. Uh, waaronder de exploitatietermijn voor het betaalbare huursegment. Maar ook door de toevoeging wat al door het CDA werd uh, aangehaald. Dat bij de sociale huur 70% van de betreffende woning de maximale kale aanvangshuur niet hoger dan de aftoppingsgrens mag zijn. Dat aanscherping zal naar alle waarschijnlijkheid het Fonds Sociale Woningbouw extra gaan belasten. Maar komt uh, de volkshuisvesting en vooral de mensen met een laag inkomen ten goede. En uh, in deze tijd uh, kunnen die een setje in hun rug best gebruiken. Dat uh, ontwikkelaars uh, hier uh, financieel last van krijgen. Hun uh, winst uh, zal worden afgeroomd. Dat zal duidelijk zijn. En uh, wat mij betreft mag de wethouder hier ook best uh, zeg maar maatwerk in uh, zoeken als het gaat bij Echt kleinschalige projecten, maar projecten van 60 tot 100 woningen zijn in mijn ogen geen kleinschalige projecten meer. Bij de spelregels betaalbare koop staat dat voor deze woning in principe een plicht tot zelfbewoning staat. Waarom het woord principe? Waarom is het woord principe toegevoegd? Waarom principe niet weglaten, wethouder? Uh, de laatste vraag en uh, als we het dan uh, toch hebben over onze jongeren en als onze jongeren graag in zandvoort willen blijven wonen en ook daadwerkelijk willen kopen ofwel in de betaalbare huur uh, ook daar zijn oplossingen voor hè. in amsterdam zijn zogenaamde friends contracten waarbij uh, twee jongeren één woning uh, gezamenlijk huren en de huur uh, hierdoor delen maar uh, als wij uh, die jongeren dan ook willen behouden, dan zou ik voor uh, de nieuw op te leveren woningen in uh, de betaalbare huur en de betaalbare koop, uh, zou ik ook uh, voorrang willen verlenen aan ingezetenen van Zandvoort. En dat kan uh, wel en daar hebben we niet te maken met uh, uh, zeg maar regelgeving zoals bij de sociale huur. Dus uh, voor al uh, wethouder uh, misschien dat u die toezegging kunt doen om dat aan de spelregels toe te voegen. Wat wij als openzet dan ook zouden graag willen zien... ...dat er een transparante toewijzing gaat plaatsvinden. En eh, dat mag ook best vermeld worden, eventueel via een lotingsysteem... Eh, ...via een notaris, om iedere schijn van onderhandse toewijzing door makelaars te vermijden. En eh, iets, de vraag of de wethouder hier eh, eventueel ook bereid toe is... Dan nog even terugkomend op de, zeg maar het pleidooi van mevrouw Keurensen en zeg maar ook van de heer Hermsen. Prima om met elkaar te kijken naar het uitvoeringsprogramma Wonen 2019. Maar laten we, laten we dan afblijven van de sociale huur. Maar laten we vooral kijken naar de koop betaalbaar en koop middelduur. Die 40%, laten we kijken of we daar alternatieven kunnen vinden voor onze Zandvoortse inwoners. Zowel in huur, om de doorstroming vanuit sociaal naar het middensegment te kunnen uh, bevorderen, als wel uh, koop voor onze jongeren. En, uh, ja, uh, uh, wat de heer Elkabali zegt, uh, daar zit een kern van waarheid in, dat het uh, best ingewikkeld is voor jongeren om een hypotheek te krijgen, ook uh, inclusief de starterslening. Maar je ziet tegenwoordig dat vele uh, ouders uh, hun steentje bijdragen om die jongeren toch te helpen aan een koopwoning. Um... Ja, als het dan gaat over uh, sociale huur uh, in relatie uh, compensatie, badhuisplein, entree. Volgens mij maakt het niet zoveel uit waar die sociale huur uh, komt in een van beide uh, projecten. Ten slotte is het uh, grondgebied van uh, de gemeente Zandvoort. Dus uh, dat blijft vast ook Tot zover de eerste termijn. Dank u wel meneer Kramer. Mevrouw van der Veld, GBZ, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Uh, er is al heel veel gezegd. Ik hoorde de heer Kramer ook net iets zeggen over de hypotheken. Ja, dat klopt. Een hypotheek is uh, moeilijk uh, verkrijgbaar. Maar het heeft niets te maken met het, het feit dat een hypotheek moeilijk verkrijgbaar is. Maar alles te maken met de prijzen die gevraagd worden voor woningen in Zandvoort. Voor drie ton kun je tegenwoordig een appartementje kopen van pak een beet 78 vierkante meter... Waar gaat het over? Dat is gewoon niet betaalbaar meer. Niet voor jongeren, maar voor heel veel ouderen ook niet. En dan kom ik eigenlijk aan, aan wat ik al had staan. Um, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe bent u als college aan die bedragen eigenlijk gekomen? Want betaalbaar kopen tot uh, 264.000 is eigenlijk helemaal niet realistisch. Hè? Ik heb laten uitrekenen dat je daarvoor minstens 56.000 euro per jaar moet verdienen. Wie verdient dat als jongere? Wie verdient dat als, als één verdiener? Niet veel mensen lijkt mij. Hoezo dan betaalbaar? Hoe dan? Dat kan toch nooit betaalbaar zijn? Um, nou ja, wat we, we hebben gelezen in het factsheet wonen in Zandvoort dat Zandvoort vergrijst. Zowel de laagste als de hoogste inkomens zijn gestegen en de middeninkomens zijn gedaald. Nou, voor wie gaat u dan betaalbare en middeldure woningen kopen dan wel huren? Wat, wat moeten we daar dan nou mee? Als die verschillen dus eigenlijk continu naar voren komen. Uh, verder um... even kijken hoor wat. Ja, nou ja, inderdaad. Een, een minimale aanvangshuur hè, van 1025. Dat zou dan betaalbaar moeten zijn. Nou, ik geloof niet dat er een corporatie zegt van, nou, nah, ik doe maar 900, ik mag 1025, nou, nah, nee hoor, 900 vind ik genoeg. Nee dus, dat wordt dus gewoon 1025. Dat is voor iemand met een normaal inkomen niet te betalen. Hoezo dan kun je zeggen dat dit betaalbaar blijft? Ja, zo zijn we nog meer dingen tegengekomen, ook, ook anderen hebben daar opmerkingen over gemaakt. Uh, ja, de bedragen die, die schieten maar door en door en door. En de enige mensen die uh, echt wat kunnen huren, CQ kopen, dat zijn gewoon de twee verdieners die uh, allebei toevallig een hele leuke baan hebben. En iedereen die voor het minimumloon werkt, ja, die is het al bijna kwijt als een huur, dus die komt nooit aan de beurt. Het zijn bedragen waarvan ik denk, waar komen die vandaan? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Dank u wel. Met een reactie van de heer Kramer. Ja, misschien voor mevrouw Van der Veld. Die huren hebben wij als raad zelf vastgesteld hoor, in het uitvoeringsprogramma Wonen. Oké, okay, en ik heb de heer Hermsen gemist, hoor ik net van mijn linkerkant. Gaat u gaan. Ja, dat is nog even een aanvulling van de eerste termijn. Uh, mevrouw Geurensen vroeg, waar is, waar is het nou geregeld? Ik zoek het nog even op. Dat zit in de uh, huisvestingsverordening. Uh, Tesla heeft een huisvestingsvergunning. En, en die is eigenlijk wel ontzettend interessant. Maar technisch gezien, uh, nou, hij kost 120 euro. Maar daar staan huurwoningen uh, tot, uh, tot de liberalisatiegrens. Die door het, door het Rijk is vastgesteld. En koopwoningen tot 600.000 euro. En dat betekent dat je uh, verplicht bent economische binding te hebben. Maatschappelijke binding. Uh, uh, of mantelzorger bent. Ja, en voor u misschien minder interessant asielzoeker. Maar, uh, een grapje tussendoor. Uh, dus dus zo'n huisvestingsverordening uh, zouden we dus voor Zandvoort ook al zodanig kunnen vaststellen. Uh, zonder dat de spelregels dan verder hoeven te, in, te beïnvloeden. Maar dan, dat betekent, het heeft ook weer consequenties zeg maar, voor je eigen woningmarkt. Maar dat betekent wel dat, uh, dat Zandvoorters die dan vertrokken zijn vanwege school, opleiding of iets anders, recht hebben om terug te komen in Zandvoort. Ja, dat hebben ze op Texel op die manier vastgelegd. En in Schagen is die ook aangescherpt. Dank u wel, Robijn. opmerking. Het, uh, de eerste termijn is afgelopen. Uh, nou, we hebben er... Daar vind ik in elk geval een goede manier gebruik van gemaakt. Er zijn veel vragen gesteld. Dat zal best wel even tijd kosten. Ik wil die nu ook geven aan de wethouder. En in principe voorstellen om dan zo min mogelijk te interruperen. En uw opmerkingen dan te bewaren voor de tweede termijn, die er zeker zal komen, kan ik u toezeggen. En dan pauzeren we na, het, na de antwoorden die de wethouder gaat geven. En daarna een korte pauze. Dan kunt u zich voorbereiden op uw tweede termijn. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, u hebt veel vragen gesteld, maar u heeft ook het, het, het hele voorstel naar een veel breder perspectief getrokken als dat waar het voorstel over gaat. Dus dat moet u zich ook wel rekenschap van nemen en daarom wil ik bijvoorbeeld beginnen over de Waddeneiland. Daar zijn gewoon hele speciale regels voor afgesproken met het Rijk, met specifieke toestemming van het Rijk, dat het daar anders mag zijn als in de rest van Nederland bijvoorbeeld. Dus... Dat is één. Uh, nou, inderdaad, de, we, we hebben afspraken gemaakt in het uitvoeringsprogramma 30-40-30. Daar hebben we ook uh, dat prijsniveau vastgesteld. En dat, dat loopt dan mee, dat loopt dan op. En u noemt altijd inderdaad de maximale bedragen. Maar er zijn ook minimumbedragen. Ik geef aan, het, het is hoog. Dus dat is ook de reden waarom we deze spelregels hebben gemaakt. Want deze spelregels gaan juist in om te zorgen dat die 30% sociaal huur, dat we die ook proberen te realiseren. En wat de heer Kramer ook zei en ook anderen, mevrouw Koper ook... dat is broodnodig, broodnodig in Zandvoort... dat we voor die sociale woningbouw ook zorgen, ook bij de nieuwbouwontwikkelingen. Gewenst dat het goede kwaliteit is, betaalbaar, enzovoort, enzovoort. Dus dat is het uitgangspunt van deze nota. En uh, dat betekent dus ook... Dat we moeten kijken van hoe gaan we die spelregels dan ook exact zo invoeren. En waarom zijn dan de spelregels naar de heer Kevin toe uh, terug te gaan? Uh, daar is natuurlijk gekeken van, in principe willen wij dat die woningen overgedragen worden aan een woningbouwcorporatie. Omdat ze dan mee kunnen draaien in het totale systeem van, van, van sociale huur. Z via woonservice, zelfde spelregels, enzovoort, enzovoort. Dat is voor alle partijen makkelijker en het voldoet ook aan de eis die we hebben gesteld aan dat 30% van de nieuwe woningen sociaal moet zijn. Vandaar dat we dat zo hebben belicht. Maar ook in die spelregels is duidelijk de mogelijkheid om maatwerk aan te geven. Dus we kunnen ervan afwijken met gemotiveerde redenen om dat aan te passen. Dus daar wil ik best naar kijken. Maar het is ook zo, die 70%, dat, dat, dat is ook wat we met de prestatieafspraken... en met, in dit geval de KEI hebben afgesproken, daar staat ook die percentages in. En het gaat om kale huren, bijvoorbeeld. Het zijn kleinere woningen die je dan ook bouwt. En die kale uren. dus bijvoorbeeld over de, de, de, de kosten voor een, een parkeer... als je een parkeerplek afneemt, onder de grond bijvoorbeeld... dan komt dat vaak nog op de prijs. Nou, bijvoorbeeld bij Strijder is dat misschien dan een discussie... ...zou zijn, maar daar is rekening gehouden met een prijs tot die, die, die liberalisatiegrens... ...inclusief een parkeerplaats. Dus als ik zeg van die parkeerplaats mag u apart verrekenen... ...dan moeten we daar naar kijken. En uiteindelijk ben ik het ook met iedereen eens... ...we moeten het betaalbaar blijven in dat verhaal. Dus we moeten dat maatwerk moeten we ook koesteren. En datzelfde geldt voor die 50 vierkante meter. Die 50 vierkante meter is als uitgangspunt genomen. Want als je geen spelregels maakt en we hebben geen spelregels nu, dan gaat het alle kanten op en dan komen we nooit tot, tot een oplossing. Ontwikkelaars weten nu ook in principe waar ze aan toe zijn en, en, en wat hier staat, dat we dat in principe wensen te krijgen. De mogelijkheid is om af te wijken ook qua maatvoering, dus dan kan je ook inspelen op bijvoorbeeld voor jongeren. En op allerlei wijze woonvormen daarvoor kiezen en het in te vullen. En dat moeten we ook gaan benutten. Dus wat dat betreft denk ik dat die spelregels daar wel de ruimte voor gaan geven. Uh, dan, um, de heer Kramer vraagt nog over het, uh, het woord uh, in, in principe. Ja, of dat er wel of niet in moet staan. Het staat erin omdat we eigenlijk het ook verbinden aan uh, de algemene verkoopvoorwaarden. En, en, en het, het is natuurlijk de basis om dat te doen. Maar het hangt af van de afspraken die je uiteindelijk maakt. Dus ik... Ik wil best kijken of dat woord eruit gaat, maar in principe de algemene verkoopvoorwaarden zijn heel duidelijk. Dus het is in feite, moet u het zien, we spreken dat later af. En in principe ja, is, is gewoon het woord en als je dat weglaat, uh, is de plicht. Het kan altijd anders geregeld zijn en geworden. Het hangt ook af bij bijvoorbeeld als een betaalbare koop... Uh, uh, ...wordt gerealiseerd met een particulier... ...in een heel specifiek project... ...waar we bijvoorbeeld geen grondpositie hebt, ...dan wil je dat ook in principe... ...maar dan kan je dat niet altijd anders al regelen... ...maar we proberen wel dat altijd te regelen. Dus bij de algemene verkoopvoorwaarden... ...als wij grond verkopen... ...is het gewoon geregeld... ...en soms zijn er ook andere oplossingen. Dat over dat woord in principe... ...wat de heer Kramer verder zei... ...dat, ja, dat, dat onderschrijf ik echt wel... Uh, van, ...van waarom we dit zou doen... ...en op deze manier. Uh, dus... Ja, ik zou graag vast willen houden aan die spelregels. Dat wij maatwerk kunnen gaan leveren. Dat we dat ook vastleggen als wij met projecten verder gaan in de startnotitie. Al vanuit deze spelregels aan u voorleggen. Kijk, dit zijn de spelregels en zo gaan we ze invullen. Nou, en dan gaan we met dat maatwerk aan de gang. En we gaan ook inderdaad beter moeten bekijken. Dat kwam ook uit het verhaal van, van Romy. Ja, natuurlijk ook, ook jongerenhuisvestingen daarin meenemen. En dat, geeft, dat geven deze... Uh, spelregels geven daar dus ook duidelijke ruimte voor. Uh, nou, de tiny houses, uh, ja, daar hebben we wel naar gekeken. Ik, ik, had, ik had trouwens een projectje voor een tiny houses. Daar heb ik ook iedereen van de raad voor uitgenodigd. Om eens een gesprek over te voeren. Daar heb ik drie keer vierde de Griffie aandacht voor gevraagd. En er is nooit, uh, feitelijk is dat bijna te weinig aan, maar is dat nooit doorgegaan. Maar we zullen kunnen gaan kijken, maar tiny houses is, uh, is, is best wel een... Uh, Ingewikkeld verhaal om daar plek voor te vinden. En de vraag is of je met de voorstellen die wij voor hebben liggen, met de projecten die wij hebben, of daar projecten in zijn waar we tiny houses kunnen plaatsen. Maar ik wil het alsnog meenemen, ook bij de verdichtingsstudie die met, met die omgevingsvisie, of we toch kunnen iets met tiny houses. Aan de andere kant kun je ook zeggen: we gaan kijken naar voor jongerenhuisvesting, kleinere eenheden en dan los je het eigenlijk ook op. Want misschien is dat wel beter. Maar we gaan er naar kijken. Um, dan, uh, nou, u, u vraagt iets over de planningen voor, voor het Raadhuisplein en uh, de Marierschool. Ja, we hebben dat aangepast. Ja, we, ik heb ze geprobeerd uh, hebben ze realistischer in te schatten, want sneller zal het niet gaan. Uh, het Raadhuisplein moeten we nog mee starten. Daar heeft u een raadsinformatiebrief over gehad. De Mariënschool, uh, dat hangt onder andere af van wat straks ook weer op de agenda komt rond het Rode Kruisgebouw. Ja, het gaat in, helaas niet zo snel, maar het zit wel in de ambitie van u en van ons om dat op te pakken. Uh, Afspraken met, met huurdersvereniging, prestatieafspraken, hoe gaat u dat regelen met particulieren? Daarom zeggen wij ook feitelijk het liefste gaan we ook met woningbouwcorporaties in gesprek. En het wordt inderdaad ingewikkelder om dat allemaal te regelen op andere manier, want dat vraagt ook van die partijen veel administratieve zaken en om dat te regelen. Dus wij, wij opteren het liefste van als we sociaal bouwen, dat we dat ook dan bij de corporaties onderbrengen. En anders zullen wij inderdaad aanvullende afspraken moeten maken. Uh, over hoe we dit dan gaan regelen en organiseren. Maar om elk dan af, prestatieafspraken te maken, dat, dat hoeft denk ik niet, want dat regel je in feite van hoe je zegt: u gaat die en die woningen bouwen tegen die en die huurprijs. Dus echt prestatieafspraken zou je niet moeten maken. Maar wel zal je een huurdersvereniging waarschijnlijk moeten oprichten of iets dergelijks. En daar zullen ze ondersteuning voor nodig hebben. Dus ik moet steeds mijn bril opzetten, Vandoor. Uh, nou, die 50% met die woning, daar, daar wil ik echt naar gaan kijken van hoe we dat doen. Ten aanzien van die woningen, ook in zijn algemeen. Ja, u moet het rapport maar eens goed lezen. Maar uit het rapport van, uh, van Romy komt wel degelijk naar voren... dat ook koop en ook huur... en het maakt niet uit als ik maar een woning krijg. Dat is de grootste groep. En die zijn wel in staat om dat betaalbare koop... en die betaalbare huur op te hoesten. Dat, u moet het rapport maar lezen. Dat, dus wat dat betreft... Vindt vind de groep, de, nee, maar de, de groep, ja, maar ze gaan met z'n tweeën werken en de, die groep wil daar best in investeren. En het, het is niet, allemaal niet makkelijk, maar, maar ze willen dat wel. Maar u moet het rapport lezen, want daar krijgt u best wel een goed beeld. En dan zie je dat de groep zowel sociale huur als koop wil: iets meer koop, maar ook het andere. Dus wat dat betreft denk ik dat we met deze nota die groep heel goed, heel goed kunnen bedienen. Ehm. Um, ga ik verder. De, P de PVV, uh, ja, die, die, die, die, die, die snapt dat dat uh, een logisch gevolg van het geheel is. Die zegt, die is inderdaad overbetaalbaar. Daar ben ik het 100% mee eens, om, want ik vind 1025, dat, dat is echt niet betaalbaar. Maar u, hij staat ook wel aan de, de hoogste kant. Hè? Het begint bij 735 en dan 1025. Maar wat zie je ook, en dat is ook het probleem met de middenhuur. Het schuift maar op, het schuift maar op en het wordt het hoogste verhaal. Recentelijk onderzoek, misschien heb je die rapporten gekregen, zie je ook, dat de vraag is naar betaalbaar en goedkoop. Midden wordt eigenlijk een beetje overgeslagen, in, vooral in de huursector, want dan zegt men, dan ga ik wel kopen. En dat, dat snap ik. Dus, dus, dus, dus wat dat betreft uh, kunnen we daarin omgaan. Dan kom ik op het punt van die 40 procent. Mevrouw Curzon haalt het ook aan. Het, het, het, wat doen we er nou mee? Nou... Um, die 40%, daar is ook een nieuw coalitieakkoord, ook daar is iets over gezegd, want daar wordt gezegd dat die 40% in, in te zetten is en met maatwerk in te vullen. Dus als u zegt van die, die 40% gaan we voor dit project bijvoorbeeld met 100% betaalbaar een koop invullen, nou, dan zou dat een optie kunnen zijn. Ja, en als u dan nog zegt, en, en daar, daar willen we zoveel procent voor jongeren hebben... met een vrij kleinere maatvoering, daar kunnen we maatwerk op gaan leveren. Dus die mogelijkheid, het coalitieakkoord geeft het... en in feite geeft deze nota ook de ruimte, omdat je met, ook met kleiner... Hè, dat is die spelregel uh, 7 9, die, die geven die ruimte. En daar moeten we met elkaar afspraken over maken. En daarom wil ik ook voorstellen om, hoe we dat verder invullen... want daar ging de hele discussie terecht over, hè, van wat, wat moeten we nou wel doen om een space aparte sessie, dat gaf de heer Hermsen ook aan, uh, te organiseren. Ik heb jullie twee raadsinformatiebrieven volgens mij al laten toekomen. Eentje over, het, woonwens, uh, over uh, het woonwensonderzoek van de Wimra en van woonservice. Daar staat nieuwe informatie in. Ik heb ook alweer daar weer analysetjes op gehad om eens een sessie te houden om vanuit het uitvoeringsprogramma en toch vanuit die 30-40-30... om daar verfijning met elkaar op aan te brengen. Maar wel op basis van hetgene wat we afgesproken hebben. Maar wel die verfijning aanbrengen en eens gaan kijken van... hoe kunnen we die 40% beter invullen en hoe kunnen we beter de, de diverse groepen... de jongeren met name ook, maar en ook de ouderen bedienen. Want die woningen voor jongeren en ouderen zijn ook een aantal. Als er drie kamers zijn, die zowel voor jongeren als ouderen... twee kamers, die zijn gewoon goed in te zetten voor... Voor beide groeperingen. Dus, dus daar wil ik die discussie vooral neerlaten. En niet nu vanavond daar een hele discussie over hebben. Dus ik vraag de commissie graag of we daar een, een sessie voor kunnen beleggen. Om die discussie dan ook met elkaar te gaan voeren. Ten aanzien van statushouders en hoe daarmee om te gaan. De volgende maand komt er een nieuwe huis, aangepaste huisvestingsverordening naar u toe. En volgens mij kunnen we daar dan die discussie over die statushouders... ...verder voeren met elkaar. Want het staat los van de discussie die, die hier nu plaatsvindt. Maar hij staat gepland voor volgende commissievergadering... ...komt die uh, verordening aan de orde. Dus vraag daar van de PVV ruimte voor... ...zodat we dat nu niet helemaal in detail hoeven te gaan bespreken. Gaat het nog goed of mis ik al een heleboel? Um, de heer Stefan, uh, ja, die, die, gaat, die gaat in op die, uh, dat, of het maatwerk er is. Uh, de, de, de, de, bij, de bij de ontwikkelaars, of, of daar dan wel ruimte voor is. Nou, volgens mij heb ik daar antwoord op gegeven. Het gaat ook over hoe je die huur inzet, die kale huur. Hoe ga je met de parkeernormen om? Want dat is ook nog eigenlijk een van de belangrijkste punten. Die we nog steeds niet We hebben nog steeds geen goede parkeernormen. En die bepalen mede en van wat er met prijs gebeurt. Want dat is volgens mij een van de grootste bottlenecken die we hebben. Dat, die, dat we geen goede parkeernormen voor sociaal hebben en, en daardoor ook niet precies weten waar we naartoe staan. En dat mede voor een belangrijk deel bepaalt want op, wat er met de sociale huur dan wel en niet kan gebeuren. Maar volgens mij, maar misschien weet de heer Kramer het beter, volgens mij is, is er geen één corporatie die onder de grond de sociale huurwoningen voor die prijs kan betalen en bet neerzetten. Want het is, kost de woningbouwcorporaties uh, gigantisch veel moeite om, uh, om eigenlijk al nu te bouwen. Maar u hebt gelezen volgens mij vanmorgen, er komt geld aan vanuit Den Haag om daar iets klein beetje te verlichten. Dus wie weet gaat dat verder bij helpen. Uh, is er over de lopende projecten uh, gesproken met, met, met, met, met uh, de, de eigenaren? Er, er is wel over gesproken. Ook in, in, in de startnotitie van Strijder staat wel heel duidelijk gemeld dat we bezig zijn met die, die, die notitie. En, uh, nou, we gaan in gesprek uh, ook uh, met de ontwikkelaar, in dit geval uh, de ontwikkelaar van Strijder, gaan we di dit bespreekbaar maken. En, en hoe gaan we het oplossen dat er betaalbaar komt? Maar we zullen betaalbare huurwoningen erbij moeten bouwen om aan de behoefte te... Te, te voldoen. Uh, in de kranten staan er vol van, ook over de huursverhogingen, wat er allemaal gebeurt. Er is inderdaad ook in Zandvoort, vooral ook in Zandvoort, een hele grote groep die gewoon sociale huurwoning nodig hebben. Jongeren, ouderen, gezinnen en ook daar zullen we aan voldoen en daar ben ik wel blij dat we die 30, 40, 30 nu even gericht op die 30 regel hebben. Uh, de plancapaciteit, oké, okay, dat overzicht, dat is een indicatief overzicht. Er moeten nog dingen ingevuld worden. Maar de, de, de, de, we zijn met de Corredex, daar heb je ook een raadsinformatiebrief, zijn we ook bezig. Daar staat nu 300 woningen. De, nou, we denken toch dat we nog naar wat meer verdichting willen. Ook om aan die behoeftes te voldoen. Dus dat verandert. Dus ik zeg toen dat er een nieuwe komt. Maar het heeft geen zin om morgen een nieuwe te maken. Er aantal geen 30% ingevuld. Nou, bij het raadhuis is dat nog niet ingevuld. En bij nog een paar. Nou, maar je ziet wel dat we de plancapaciteit grofweg. Dat we die kunnen invullen. Nog niet alles staat erop. De echte verdichting staat er niet op. Dus, want we kunnen ook nog... ...zouden nog kunnen gaan verdichten in de wijken zelf. Maar dit is al een, de eerste verdichting, maar we moeten het verder meenemen. Ook in het omgevingsvisie, waar dat verder wordt ingevuld. Nou, uh, mevrouw Keurenson uh, die, die, die heeft het uh, inderdaad terecht. Ja, maar wat gebeurt er nou allemaal uh, met, uh, met uh, het kennermond en, en Eimond? Nou, uh, ook daar zullen we dat, laten we dat bespreken met cijfers erbij. Want dan zult u ook kunnen zien dat bijvoorbeeld de, de, de, het met name tussen Haar, Haarlem is, is, is de belangrijkste partij. Daar, daar schuift een heleboel links en rechts naar al, alle kanten op. Maar bijvoorbeeld van Eijmond naar, naar Zuid-Kenneland is het relatief klein. En gaat het, heen, gaat het dus heen en weer. Nou, ten aanzien van, van meer... Uh, uh, meer zand voor zand voor te bouwen. Kijk, de huisvestingswet geeft vrijheid van vestiging weer. Wij mogen die 25% invullen, maar we kunnen daar wel slimmer mee omgaan. En daar heb ik wel ideeën over, want je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen die 25%, die zetten we allemaal in op de, op de nieuwbouw. En de rest